1 Uur. Het NOS-journaal. Ewout de Jong. Goedemiddag. Berlijn herdenkt 50 jaar muur. Shell bezig met lek in Noordzee. En man schiet zichzelf in been. Het weer bewolkt en vanuit het zuidwesten buien met een kleine kans op onweer. Temperatuur van 20 graden op de watten tot 23 in Limburg. Komende nacht gaat het stevig regenen, maar die regen die trekt in de loop van morgenochtend weer weg. Later morgen opklaringen en na het weekend meer zon, minder regen en oplopende temperaturen. In Berlijn wordt herdacht dat 50 jaar geleden de bouw van de muur begon. Een dag die geen enkele Berlijner mag vergeten, vindt ook burgemeester Woverheid. Diesen Tag vergessen die Berliner nicht. Heute, am 50. Jahrestag des Mauerbaus, füge ich hinzu, es ist unsere gemeinsame Verantwortung, die Erinnerung wachzuhalten und an die nächste Generation weiterzugeben. Freiheit und Demokratie zu pflegen und alles zu tun, damit solches Unrecht nie wieder geschieht. En kort samengevat, zei burgemeester Wolwerijt... het is onze verantwoordelijkheid om ervoor te zorgen dat zulk onrecht niet opnieuw kan gebeuren. Correspondent Walter Meijer was bij de herdenking. Er waren toespraken. Burgemeester Wolwerijt van Berlijn hoorde al. Um, de Duitse president, Christian Wulff die sprak. Uh, Bonsdagsteen Merkel was erbij. Er was een mevrouw die vertelde over haar eigen vluchtervaring. Allemaal heel erg plechtig dus, maar ook wel duidelijk politiek. Uh, het actuele debat over het DDR, wat eigenlijk al heel lang doorgaat... maar natuurlijk ook om dit soort momenten altijd weer opleidt. Er zijn er toch nog steeds mensen die zeggen... niet alles was slecht in de DDR. Dus dat dingen waar we eigenlijk wel goed begrijpen... En Blijkbaar zijn er ook nog steeds mensen die begrijpen dat ze destijds die muur hebben gebouwd. Die hebben ze natuurlijk gebouwd om te voorkomen dat veel mensen, nog meer mensen zouden vluchten dan er al weg waren. Dat het land helemaal leeg zou lopen. Er zijn nog steeds mensen die zeggen dat was eigenlijk wel te verklaren vanuit hun positie was dat eigenlijk wel logisch. Ook daar ging de burgemeester en anderen in hun toespraken fel tegenin. En het is erschrekkend dat vandaag nog enige mijnen: die SED hebben goede gronden voor die abriegeling gehad. Nee, voor onrecht. ...voor de verletzung der mensenrechten, voor toten door mouwen en stacheldraad... ...gibt es keine guten Gründe und keine rechtfertigung. Er kregen zelfs applaus voor van het publiek. Het gebeurde een paar keer op dat soort momenten bij die toespraken, ...waar het duidelijk werd gemaakt, zoals Walberheid zegt... ...dat er geen rechtvaardiging is, dat er geen excuses zijn voor het bouwen van zo'n... ...om je eigen bevolking zo lang gevangen te houden in hun eigen land. Dat is niet te excuseren en dat mag je dus ook nooit vergeten. Goed, uh, hoe erg leeft deze dag eigenlijk in de, de rest van de stad, uh, Berlijn? En hier bij de ceremonie waren niet zo heel veel gewone mensen. Die konden op straat het een beetje volgen, maar het was niet heel erg goed te zien en te horen. Dus veel mensen begonnen na een tijdje ook te morren uh, dat het harder moest toespraken. Uh, ik hoorde mensen die zeiden, zeiden, het was toch eigenlijk onze muur? Nou staan ze daar een beetje mooi te herdenken. Maar aan de andere kant zijn er natuurlijk in de rest van de stad ook nog wel herdenkingen. Bijvoorbeeld bij Checkpoint Charlie vroeger de geallieerde grensovergang in de muur... En tegenwoordig een van de belangrijkste de toeristentrekpleisters van Berlijn zijn heel veel plaatsen. Er al kleine tentoonstellingen, zijn gebouwen die in die tijd een rol hebben gespeeld, die vandaag opengesteld zijn. Ik denk dat Berlijn zich over belangstelling voor de muur voorlopig nog niet hoeft te beklagen. Bij een frontale botsing op de E42 bij Name in België zijn vanmorgen drie mensen om het leven gekomen. Drie mensen raakten zwaar gewond. De botsing werd veroorzaakt door een spookrijder. De spookrijder zelf en een van zijn passagiers kwamen om. Twee andere inzittenden raakten zwaar gewond. En ook de bestuurder van de aangereden auto kwam om. Op de Noordzee probeert Shell een olielek onder een platform te dichten. Het oliebedrijf zegt dat de toevoer naar het lek is stilgelegd, zodat er geen olie meer in de zee stroomt. Het gaat om een platform op 180 kilometer van het Schotse Aberdeen, zegt Wim van de Wiel van Shell Nederland. Dat platform bedient in totaal zeven velden. En zes van die velden zijn verbonden met dat platform via onderzeese leidingen. Er zijn dus putten geboord naar het oliereservoir en vanaf het eind van de put... dus op de zeebodem naar het platform loopt een zogeheten flowline. Mm -hmm. En dat is een leiding die de ruwe olie transporteert. En in een van die leidingen... Na dat platform is afgelopen woensdag een lek geconstateerd. Ja, Moet ik me dan voorstellen dat er aan de oppervlakte van de zee... een groot, uh, uh, grote olievlek ontstaat? Of is dat nog niet zichtbaar? Ja, er is, uh, woen wat men dus heeft gezien afgelopen woensdag is een... Uh, dat is een mooi Engels woord, een sheen. Een, een vliesje, een olievliesje. Ja. En meteen daarna is er onderzoek ingezet uh, met een, met een, onbemand, uh, een onbemande onderzeeër. Mm -hmm. En die heeft dus ontdekt dat in uh, die flowleiding dat daar uh, een lek was. Okay, maar... en, toen, en toen zijn we dus de, de put die eraan gekoppeld is, die hebben we gesloten. Uh, dus er is geen toevoer meer van olie naar die leiding. Hmm. En dat betekent dat we daarmee het lek wel onder controle hebben... maar nog niet dat het gedicht is. Het zijn dus kleine hoeveelheden. Maar waarom duurt het zo lang om dat lek te dichten? U heeft het woensdag al ontdekt. Nou, je moet eerst natuurlijk even onderzoek doen. En dat heeft even geduurd, waar het precies zit. En dan ben je natuurlijk ook nog afhankelijk van... Ja, toch de, de omstandigheden ter plekke. Het water is 95 meter diep. en Je kunt dus niet met mensen daar direct naartoe. Dat nee. kan alleen met, met onbemande apparatuur. En je bent ook afhankelijk van de weersomstandigheden. En het schijnt toch wel redelijk uh, ja, ruw weer te zijn op dit moment. Het waait een beetje. Ja, maar, maar we, doen, we doen ons uiterste best. We zijn ervan overtuigd om zo snel mogelijk dat lek uh, te dichten. Gebeurt het vaak dat er een lek ontstaat bij een olieplatform in de Noordzee? Nee, niet zo heel vaak, maar het gebeurt, het gebeurt wel eens. En, en uh, ja, inderdaad, meer dan eens. En dat geldt voor de hele olieindustrie. Ja, ja dat wil je natuurlijk liever niet. Maar als het zover is, dan ja, zijn er toch goede procedures... En, en goede apparatuur en mensen om dat zo snel mogelijk uh, aan te pakken. Ja, dat wel... ja, De Guardian heeft een, een tijdje geleden, vorige maand, heeft gezegd... dat er minstens elke week vervuilingen en olie- en gaslekkages optreden in de Noordzee. Kunt u daar wat over zeggen? Nee, daar heb ik geen idee van. Nee, nee. nee. u weet ook niet hoe vaak... Nee. Wat bij Shell gebeurt? Nou ja, ik heb, ik heb wel even gekeken naar ons bedrijf wereldwijd om een idee te geven. Vorig jaar in 2010, maar dat is niet alleen dus offshorevelden, maar ook raffinaderijen en chemiefabrieken en depots: ja. hebben wij in totaal uh, 2900 ton producten uh, gespild, ja. uh, geknoeid... Uh, verspreid over uh, 193 incidenten. Okay. En waar dus meer dan 100 kilo uh, per keer vrij kwam. Dus dat is, dat is redelijk wat. Ja. 193 keer te veel kun je zeggen. Dit is het NOS Journaal, met Ewout de Jong. De brug bij Gorkemotte de A27, is na 2,5 uur weer dicht. Sinds kwart over acht stond de brug open. De oorzaak was, volgens Verkeer en Waterstaat, een storing in het besturingssysteem. Een brug wordt uh, automatisch bediend via een, uh, uh, ja, via een uh, software systeem. En in dat systeem uh, was een storing. Het uh, gaat hier om uh, techniek. Uh, en uh, een monteur is ter plekke uh, gegaan om de uh, storing te onderzoeken. Alleen, uh, ja, dat duurt even voordat het uh, is gevonden. De storing aan de brug over de Meerweden was om kwart voor elf verholpen. Er ontstond een lange filus. Dat verkeer werd dan omgeleid via de A2 en de A59. De Britse premier Cameron heeft vanwege de rellen in zijn land... de hulp ingeroepen van een Amerikaanse oud-politiecommissaris. Het is de 63-jarige Bill Pratton, die in 1992 commissaris was tijdens de rellen in Los Angeles. Die braken uit nadat de zwarte taxichauffeur Rodney King... door blanke agenten was mishandeld. Bratton vertelt wat hij gaat doen in Engeland. Ik denk dat de what van wat de regering gaat doen... is naar do wat uh, didn't en wat niet course tijdens de laatste week... My uh, assignment is to focus uh, more on the issues of the American experience dealing with gangs and what we may be able to share with them that might help them to prevent similar activities uh, in the future. Bretton gaat zijn ervaringen uit 1992 delen met de Engelse politie. En samen gaan ze dan kijken wat er de afgelopen week precies misging. En hoe ze kunnen voorkomen dat het opnieuw uit de hand loopt. En de Britse regering wil de bezuinigingen op de politie... ondanks de rellen van de afgelopen week doorzetten. Volgens minister Osborne van Financiën... hebben de rellen niets aan die plannen veranderd. De regering wil bijna 2,3 miljard euro bezuinigen op de Britse politie. Er moeten waarschijnlijk zo'n 30.000 banen verdwijnen. De afgelopen nachten waren in Londen zo'n 16.000 agenten op straat. Normaal zijn dat er 2500. Ook in de andere Engelse steden werden veel meer agenten ingezet dan normaal. Het bleef overal rustig. De Britse politie vreesde dat uitgaansgeweld zou uitmonden in nieuwe rellen. Maar die bleven dus uit. Een man in Koevoorde heeft zichzelf per ongeluk in zijn been geschoten. Dat gebeurde toen de man met een vrouw in de auto zat. met een baby in een zitje op de achterbank, richt de politie. De man en de vrouw zaten in de auto, waren in gesprek. En uh, ja, eigenlijk per ongeluk is uh, het pistool dat hij in zijn broekzak had uh, is afgegaan. Waardoor hij uh, een behoorlijk uh, ja, diepe kogelwond uh, zeg maar, uh, heeft opgelopen. Hij is naar uh, het ziekenhuis gegaan voor, uh, voor uh, onderzoek. En nou ja, goed, wij zijn eigenlijk mee bezig uh, om te kijken hoe nu verder. Ja, de twee hadden eerst tegen de politie gezegd dat ze waren beschoten... maar later gaven ze toch toe dat ze het pistool in hun auto hadden verstopt. Maar later vond de politie munitie in hun huis. En de man had geen wapenvergunning, maar hij is naar het ziekenhuis gebracht... waar de kogel uit zijn onderbeen werd verwijderd. In Pakistan is een Amerikaan ontvoerd. Volgens de politie drong een groep van tien mensen midden in de nacht het huis van de man binnen. Ze mishandelden de bewakers en namen de Amerikaan mee uit zijn slaapkamer. De Amerikaan van 60 woont al zeker vijf jaar in Pakistan en werkt voor een bedrijf in de stad Lahore. De verantwoordelijkheid voor de ontvoering is nog niet opgeëist. In Pakistan worden geregeld mensen ontvoerd voor losgeld, maar buitenlanders zijn meestal niet het slachtoffer. In Duitsland hebben twintig mensen 18 uur vastgezeten in een kabelbaan. Dat gebeurde bij Schwangau aan de grens met Oostenrijk. Vanochtend zijn ze met een helikopter één voor één uit de cabine gehaald. De twintig kwamen gisteren 80 meter boven een afgrond vast te zitten... toen een paraglider verstrikt raakte in hun kabelbaan. De piloot en de passagier van de paraglider bleven onge ongedeerd. Dertig inzittenden van een andere gondel konden snel worden gered... maar de twintig in een hoger gelegen gondel moesten de nacht in hun cabine doorbrengen. Reddingswerkers brachten in eten, drinken en dekens... maar durfden in het donker niet verder te gaan met het reddingswerk. Vanochtend werden de twintig mensen alsnog in veiligheid gebracht. Sport. PSV neemt Timothy de Rijk over van ado Den Haag. De Eindhovenaren betalen een gelimiteerde transfersom... van 7,5 ton voor de centrale verdediger. Later dit weekend worden de persoonlijke wensen van de Rijk besproken. Wel is er besloten de Belg niet op te stellen... in de wedstrijd van ADO tegen FC Groningen. Spanjaard José Antonio Camacho wordt bondscoach van China. De 56-jarige trainer tekent een contract voor drie jaar. Hij volgt de Chinees Gao Hongbo op. En Tiger Woods is nog steeds niet terug op zijn oude niveau. Op het PGA Championship haalde de veertienvoudige winnaar van de Major de cut niet... en moest dus voortijdig afscheid nemen. En datzelfde gold voor de Duitse titelverdediger Martin Kijmer. Ook hij werd uitgeschakeld op de laatste Major van het jaar. En dat is verkeersinformatie bij de ABBZ. John Bakker. Goedemiddag. Goedemiddag. Een korte file op de A9 van ook maar Amstel Amstelveen... bij knop het Rotterpolderplein, twee kilometer... En dan zijn er twee wegen afgesloten. Het gaat om de N15, Rozenburg richting de Maasvlakte. De weg is tussen Rozenburg en Briele afgesloten. De oorzaak is een geschaarde auto met caravan. En de N229, de wijk bij Duurstede Bunnik, is in beide richtingen. Tussen Oudijk en de A12 afgesloten. En ook dat komt door een ongeluk. Het belangrijkste nieuws op dit moment. In Berlijn wordt herdacht dat 50 jaar geleden de bouw begon van de muur. De officiële herdenking is afgesloten met een minuut stilte. Shell heeft een olielek in de leiding in de Noordzee onder controle. Maar het lek is nog niet gedicht. En de Britse regering wil de bezuinigingen op de politie... ondanks de rellen van de afgelopen week doorzetten. Dit was het NOS Journaal, zometeen de Tros in Bedrijf.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 Goedemiddag allemaal en welkom bij Tros in Bedrijf. Het programma op Radio 1 over ondernemend Nederland. Over een klein kwartiertje gaan we het hebben over Nederland als stroomproducent. Daarna bespreken we hoe de anti-kraakbureaus profiteren van de enorme leegstand van kantoorruimte. En we besluiten dit uur van Tros in Bedrijf met Willem Overbos en het laatste MKB-nieuws. Maar we beginnen met een succesverhaal technologiebedrijf Apple was afgelopen woensdag... voor één keertje het grootste bedrijf ter wereld. Tegen het einde van de handelsdag was Apple maar liefst 337 miljard euro... nee, dollar waard, en passeerde daarmee... maar dat was maar eventjes, oliereus, ExxonMobil... want aan het einde van de dag was Exxon... 1 miljardje groter. Over het succes van Apple, de cruciale rol van de topman Steve Jobs en de vraag wat uiteindelijk langdurig succes van een onderneming bepaalt, gaan we praten met branding en merken-expert Andy Mosmans, directeur van communicatiebureau ARA. Goedemiddag. Goedemiddag. Uh, Apple een wereldwonder in de absolute top? Een wereldwonder. Nou ja, Apple is natuurlijk uh, sinds eigenlijk de terugkomst van Steve Jobs... Hè, die was natuurlijk een tijdje weg, uh, een enorm succes uh, gebleken. En mede ook wel door Steve Jobs, denk ik, ja. Ja, nou ja, dat is ook redelijk aantoonbaar. Hij is twaalf jaar weg geweest. Na die twaalf jaar was het bedrijf eigenlijk praktisch gezien... Nou ja, tegen faillissement aan. Dat klopt. En uh, nu weer uh, groter dan ooit. Groter dan ooit, ja. Nou Wat ja. kan Jobs dat anderen niet kunnen? Um... Nou, ik denk dat het belangrijk is als je kijkt naar het langdurig succes van ondernemingen... waarover ik dat boek Ondernemingssucces heb geschreven... Um, dat uh, ondernemingen ergens over moeten gaan. Ik zeg eigenlijk, langdurig succes uh, is gelegen in continu te veranderen als onderneming... maar zonder fundamenteel te veranderen. En uh, de bedoeling is eigenlijk dat je echt ergens voor gaat. En Steve Jobs is Apple gestart vanuit een duidelijke overtuiging. Een duidelijk ideaal, zou je kunnen zeggen. Kunt u dat, dat eens staat? aangeven in de producten van Apple... Wat u dan bedoelt? Nou, kijk, het begint al bij de naam. Jij zou je kunnen zeggen, waarom begint een uh, bedrijf in 1984 ongeveer... een computerbedrijf zichzelf Apple te noemen... terwijl je niet uh, de lokale groenteboer bent. En is nog dat er ook een ander merk is dat heel beroemd is op dat moment... Apple Records van de Beatles. Ja, ja dat is overigens een beetje... Complex misschien. Hè? De, ik weet ook niet wat de achtergrond daarvan is. Maar laten we zeggen, Apple heet Apple. Uh, en als je ook kijkt naar het logo, dan zie je een appeltje waar een hapje uit is. En dat refereert eigenlijk aan het oudste verhaal ter wereld, als je het wil geloven. Ja. Adam en Eva. Eva uiteindelijk uh, at van de appel. En daarna Adam ook, als je het uh, wil geloven. En uh, dat was niet de bedoeling. En Apple zegt eigenlijk, dat is goed. Doe niet wat de bedoeling is. Doe wat je zelf wil. Ben creatief. Toon je individualiteit. Maar dat is dus rebels eigenlijk. Ja. Is hij dat zelf ook? Ja, dat, nou ja, nogmaals, ik heb hem twee keer in mijn leven persoonlijk even kunnen zien. Hè, maar dus ik kan niet zeggen dat ik hem echt goed ken, maar van een afstandje bekeken. Toen Steve Jobs begon, was hij een, een hippie, een rebelse hippie. Hij liep op blote voeten met lang haar. Uit de overlevering heb ik geleerd dat hij zelfs niet fris rook. Dus hij kon ongeveer niet met anderen samenwerken. Want hij zei, die Steve, die moet ik even niet om me heen hebben. Een echte nerd. Een echte nerd, oh. maar hij wist wel wat hij wilde. Hij wilde namelijk computers maken die mensen zouden gaan gebruiken. En die mensen zouden helpen om zichzelf te tonen in al hun glorie... Uh, en hun creativiteit uh, tot uitdrukking te brengen. En zo is Apple ontstaan. De kracht van Apple wordt altijd gezien als de, vooral de vormgeving die het geheel bepaalt. Want of het nou technisch zo superieur is, dat geldt nog voor de computers... nog voor de telefonie, wordt er gezegd... het is de vormgeving die uiteindelijk het succes is. Ja, nou, zou ik zou zeggen, vormgeving dan wel in brede zin. He, niet alleen uh, dat het wit is, ja, gebruiktvriendelijkheid, uh, hoe mensen ermee kunnen werken. Uh, hij heeft ook altijd gezegd in het begin, de computer for the rest of us. Uh, those who don't like computers. Zo van, niemand houdt eigenlijk echt van computers natuurlijk. Het gaat erom wat je ermee kan doen. Zodoende vond Apple de muis uit. En je zou kunnen zeggen, afgezien van dat het herkenbaar is, ook als het logo er niet op staat, zullen de meeste mensen een Apple-product wel herkennen. Maar ook hoe je het kan gebruiken. En dat is veel mensvriendelijker, zou je kunnen zeggen. En dat past weer bij die bedoeling van Apple. Het is geen toevalligheid dat het zo is als het is. Maar het is allemaal bedoeld om mensen op een gemakkelijke manier te helpen... te creëren, om creatief te zijn. Wat gebeurt er met zo'n bedrijf als Apple als zo'n man wegvalt? Dat is toch scary? Er gaan zoveel ja. miljarden. 337 miljard dollar. Nou, dat is iets van 225 miljard euro. Ook geld hoop geldt. Ja. Estee, voordat de man morgen iets overkomt, wat blijft er van Apple over? Ja, nou, dat is wel een, een interessante vraag. Kijk, in mijn boek heb ik ook aandacht besteed aan, aan dit soort opvolgingskwesties. Hoe oh, ja. doe je dat nou? En uh, ik zeg eigenlijk identity is destiny. Dus de identiteit van het bedrijf bepaalt voor heel een groot gedeelte ook de toekomst. En bij die identiteit moet ook een leider passen. Nou, een oprichter past natuurlijk van nature bij een bedrijf. Ja, daarna wordt de uitdaging ook voor Apple om iemand te vinden die enerzijds bij het bedrijf past, maar anderzijds toch ook weer het naar de toekomst kan nemen, dus ook weer innovatie kan brengen. Hebben ze die al in het bedrijf? Nou, dat weet ik niet. Kijk, in het algemeen zou ik zeggen, probeer in eerste instantie binnen het bedrijf te zoeken. Ik noem maar wat, uh, Dick Boer van Aholt lijkt mij een goeie. Die werkte daar al, een kruidenierszoon van oudsher. Mm -hmm. Nou, dat is goed om zo iemand, hè, laten we zeggen, in de lijn van Albert Heijn zelf te laten staan. Uh, bij Apple is wel eens geopperd dat bijvoorbeeld een van de oprichters van Google... Uh, toen mogelijk een opvolger zou kunnen zijn... toen Steve Jobs ook ziek was, geloof ik. Dat is wel een interessante gedachte. Ja, want dan zie je eigenlijk een nieuwerwetser bedrijf zelfs nog dan Apple. Maar misschien is Apple toch nog wel groter. Dat blijkt ook nu uh, dan Google zelfs in zijn uh, aantrekkelijkheid. Te kijken of die mix zou kunnen bestaan. Dus dat er een soort nieuwe aanvoerder zou kunnen zijn... die wel erg van het nu is. Maar ook misschien Apple in zijn oorsprong kan begrijpen. En die verbinding is belangrijk. Maar bestaat de mogelijkheid... dat als ze die nu nog niet hebben... en als morgen iets gebeurt met Steve Jobs... dat Apple gewoon helemaal... naar beneden keldert? Kunnen ze zich er iets bij voorstellen? Nou, dat kan ik me niet goed voorstellen. Ik denk wel dat Steve Jobs uitzonderlijk belangrijk is... in de symboliek. Hè. Als, als leider... mensen identificeren zich, denk ik, sterk met hem. En hij is ook gewoon streng, denk ik. Ik denk dat hij Apple met een uh, harde hand uh, leidt. In positieve zin, desnoods. Maar ik denk ook wel dat de gemiddelde mens... die bij Apple werkt, ook wel heel erg een Apple-mens is. Dus... Uh, uh, die weet inmiddels ook wel, dat, dat bloed stroomt, denk ik, door Ze alle, alle geldt, al van het de DNA. Dat, dat denk ik. Nou ja, de vraag van Tienik is niet zo raar. Want uh, er is twee keer uh, in de afgelopen tijd uh, is Jobs niet uh, voor een tijd lang niet op het werk verschenen. Nou, dat heeft, uh, ik geloof op een goed moment zelfs, dat 12% uh, verlies van beurswaarde binnen een paar dagen opgeleverd. Ja, dat geloof ik wel. Ik weet niet uit mijn hoofd. Wel, hè. Dat heeft inderdaad wel een schokkeffect teweeggebracht. Anderzijds het is het natuurlijk niet zo dat er toen fundamenteel... echt iets met Apple is gebeurd. Dus maar, voor de zeggen, wel. Ja, maar wat er op de beurs gebeurt, is nog niet de realiteit. Hè. Dus als mensen even schrikken en daarmee aandelen verkopen... wil ik niet zeggen dat het bedrijf ook daadwerkelijk... minder uh, toekomstverwachting heeft. Dat is meer even wat de aandelenbezitters dan denken. Ik denk dat Apple als systeem, misschien wel een bijna een levend systeem... een lichaam, hè, dat het gewoon heel fit is. Ja. En dat het ook best uiteindelijk zonder Steve jobs, ja. uh, voort kan, maar het is wel een... een maar als u zegt dat dat soort mensen, iconen eigenlijk, ja. dat die extreem belangrijk zijn voor zo'n bedrijf, er zijn ook stemmen die opgaan, die zeggen het is juist heel belangrijk dat een bedrijf een leider heeft die eigenlijk onzichtbaar is, die zijn mensen naar voren schuift, die bescheiden op de achtergrond is, en die wel leiding weet te combineren met ja, bescheidenheid. Ja. Daar is ook wat voor te zeggen, want het is veel minder gevaarlijk natuurlijk. Dat klopt. Hoge bomen vangen veel wind. En als het in negatieve zin is, natuurlijk. Precies. Maar ik denk dat het voor ieder bedrijf wel belangrijk is... om een leider te hebben uh, die past bij de onderneming... en die ook desnoods de onderneming in volle glorie kan presenteren. Maar dat geldt eigenlijk voor iedere medewerker hè, die, er, die, dat, die er werkt... Uh, dus dat, het, dat er passendheid is. Ik denk, uh, maar dat... noem, eens, noem eens Nederlandse voorbeelden dan van dat soort mensen. Die daar goed bij passen? Ja. Nou ja, Bijvoorbeeld voor Randstad. Uh, ben Notenboom uh, vind ik iemand die echt gegroeid is in uh, de, de cultuur van Randstad. En anderzijds ook daarin gewoon een uitstekende leider is. Ik maar denkt u dat er veel Dickoer. mensen in Nederland zijn die die, man, die, die naam niet zegt? Uh, nee, dat denk ik niet. Maar ik denk wel dat de medewerkers bijvoorbeeld hè, ook ja, in zo'n man ja. kunnen geloven. En dat geeft op zichzelf ook ja, We hebben al het kracht. nu over iconen naar de buitenwereld. Iconen hè? naar de buitenwereld, ja. Ja, nou, Ik denk dat op een bepaalde manier uh, voor KPN Ad Scheepbouwer uh, toenmalig een uitstekende leider was. Ik wil niet zozeer zeggen dat Ad Scheepbouwer bij KPN past zoals Steve Jobs bij Apple paste. Maar ik denk dat wel een relatief bekend iemand was in uh -huh. Nederland. En dat uh -huh. gaf wel heel veel vertrouwen. En toch ook wel passendheid. Uh, je zou je kunnen afvragen, uh, ik durf daar geen zwart-wit oordeel over uit te spreken, maar of bijvoorbeeld uh, Gerrit Salm op die manier past bij Amin Ammerham. Ja. Het is denk ik wel belangrijk nu in deze onzekere tijden... dat er zo'n icoon zit om het als het ware verder te trekken. He, Cor Boonstra heeft dat als even gedaan voor Philips. Maar ik denk in de algemene zin... Maar, maar, maar echte... dat was, daar werd toch precies aangetoond hoe kwetsbaar je bent? Uh, uiteindelijk uh, de naam van Boonstra ging uh, op de schroothoop. Nou... Ja, maar goed, hij was ook, laten we zeggen, een tussenpaus. Hij heeft in hele moeilijke tijden heeft hij een beetje puin geruipt bij Philips. Zou je kunnen zeggen. Daarna kwam Gerard Kleisterlee, een echte Philipsman. Die nam als het ware het stokje weer over. Uh, kijk, ik denk dat uh, het geen aanbeveling voor bedrijven per se is... om als het ware grijze muizen in dienst te nemen. Want dat werd als een soort tegenreactie op toen... ooit Kees van der Hoeven en Aholt wel eens gezegd. Oh. Ik denk gewoon dat ieder leider mag gewoon trots zijn op zijn bedrijf. Die mag dat gewoon voorstaan en die mag dat verkondigen. Ik denk dat niemand daar tegenop kan zijn. Alleen uiteindelijk moet het niet zo zijn dat de vent hè, groter wordt dan een tent... Ik denk dat de tent moet nummer één zijn. Maar, en maar... de leider moet daar dienend aan zijn. Maar hij moet niet in het algemeen dienend per se zijn. Het hoeft niet een grijze muis te zijn. Nee. Ik vind juist leiders moeten ergens voor staan. Maar opnemen. mensen zoals, zoals Heineken, zoals ja. uh, de Van der Valken, ja. de ja-blokkers, uh, ja, noem ja. ze maar. Ja. Die hebben we eigenlijk bijna niet meer. Nou, die, die, die, die, die. ik denk ook de mensen van TomTom. Tom. Ik had net in het vorige gesprek even over... dat is misschien niet altijd nu weer een, een, een enorm succes. Maar ook de mensen die dat hebben opgezet. Of een, een jonge CEO van het merk Rituals. Ik uh, uh, denk dat dat soort Het ja, pu publiek kent ze niet. Nou, ik, ik denk zelfs, hè, als, als je in de vrouwenbladen... bij Libelle en Margriet uh, uh, wordt geïnterviewd... dan zou je toch kunnen zeggen dat mensen... Raymond Kloosterman heet hij overigens... dat die dan oh. best dat soort mensen zouden kunnen gaan kennen. Maar het is een beetje in opbouw. Ja. Ja. Maar goed, dus, dus, het, u zegt het is toch wel belangrijk... dat ze uh, zichtbaar zijn. En dat ze de onderneming vertegenwoordigen. Dus ze moeten niet zichtbaar zijn ter meerdere eregooien van zichzelf. Nee. Maar van de onderneming. Dus in een, op een dienende manier moeten ja. ze naar buiten kunnen treden. Ja, dienend aan de onderneming. De Nederlandse mentaliteit. we dus het hebben we op het gebied van nou ja, presentatie. Ik geef er zelf wel eens een, een beetje ja. les in. <laughs> dan, ja. dan denk ik wel eens, jeetje. Het is heel on-Nederlands om, um, om trots te zijn op je bedrijf. En dat op een bepaalde manier naar buiten te brengen. Maar je zou het doe maar gewoon, doe je gek genoeg. Je ja, het doe is gek, doe ja. je gewoon genoeg, ja, probeer het eens. Ja, ja nee, ik, ik ben het daar niet mee eens. Ik denk dat uh, ondernemers en, en leiders van ondernemingen... mogen uitermate trots zijn op de dingen die ze doen. Althans, daar mogen ze zich op voorstaan. En uh, anderen daarmee proberen te infecteren, uh, in positieve zin. Uh, en ik denk ook dat niemand dat, uh, je zal kwalijk nemen... enthousiasme voor je tent. Uh, en daarin anderen meenemen. En uh, ik zou zeggen, uh, hub Holland, hub, doe dat meer. En dan gaat het natuurlijk over, als deze mensen verdwijnen, dat er een opvolger komt. Is daar een model voor wat beter werkt dan anderen? Nou ja, in het algemeen wat ik al zei, zou ik uh, niet te ver wegzoeken. Dus ik zou niet uh, geloven in de we... Groter uh... geworden in de bedrijfscultuur? Ja, daar zou ik in eerste instantie naar kijken. Dus raden van commissarissen zou ik aanraden om daar in eerste instantie te kijken. En als dat niet lukt, uh, doe dan in ieder geval goed onderzoek naar de cultuur van de onderneming. En zoek niet in het algemeen een, een wonder man of wonder woman. Maar zoek iemand die ook weer gaat passen bij de onderneming. Terwijl de andere kant is natuurlijk dat je de kans hebt als je iemand van binnen hebt, dat die natuurlijk bij hebt, is met dezelfde blinde vlek als waar het probleem van het bedrijf vandaan komt. Dus dat je ook kan zeggen natuurlijk, haal iemand van buiten... die in ieder geval op dat soort momenten... op een creatieve manier naar het bedrijf kan kijken. Ja, maar dan gaan we ervan uit dat het slecht gaat met het bedrijf. Dus nou ja. zou zeggen, als het goed gaat met de onderneming... en zorg dat het goed gaat met de onderneming, dat moet elke leider doen. Hmm. En zorg ook tegelijkertijd al voor je opvolging. Leid mensen op, neem mensen mee. Oh. Zorg er gewoon dat er mensen zijn, überhaupt. die uiteindelijk jou kunnen gaan overtreffen en het verder kunnen nemen. En zie je dan wat er erg vaak gezegd wordt. dat juist in dat soort toppen. Uh, dat er heel vaak zoiets gebeurt van. laat ik nou toch niet de allersterkste uit de raad van bestuur of zoiets. Uh, voorschuiven als, uh, als dé sterke man. simpelweg omdat mijn eigen beeld over mijn graf heen dan toch wat minder ja, ik denk dat het Of best, is dat flauw gezegd? Uh, nou, nee, ik denk dat het heel menselijk is om als je zelf heel goed en succesvol bent en wordt... dat het dan lastig is om te zien dat er ook anderen natuurlijk nog ontzettend goed kunnen zijn en worden. Mm -hmm. Maar... Oké, okay, de, de beste leiders, denk ik... die worden ook wel eens een keer moe van zichzelf... en denken van, <laughs> hè, wie kan ik nu eens dadelijk naar voren schuiven? Vertel dus, is eh, iemand, wie is iemand die moe is van geworden van zichzelf? Tja, wie moe is gewoon. Nou, ik denk dat per definitie... Hè, als je... Uh, it's lonely at the top. Ik heb uh, voor mijn boek echt meer dan veertig van die topbestuurders... en ondernemers geïnterviewd. En uiteindelijk zegt ook iedereen... het is gewoon best een eenzame job. Uh, iedereen kijkt tegen je op of heeft er wat van te zeggen. Je ziet trouwens niet heel vaak ook mensen... want iedereen blijft ook een beetje op afstand... En ik weet het ook niet altijd. Ja. Dus ook maar maar dat mensen. doe je toch zelf niet goed? Ja, maar je moet toch doet... juist mensen om je heen blijven ja. houden... die ja. je tegenspreken, ja. die met ja. nieuwe dingen komen? Ja. Dat doe je toch zelf iets niet goed? Nee, maar, maar goed, ook leiders topleiders doen uh, dingen niet altijd even goed. Het blijven gewoon mensen. Ik heb eigenlijk geen echte supermensen ontmoet in mijn zoektocht. Dat waren gewoon ook mensen die soms bij toeval... soms door iets beter hun best te doen. Soms omdat ze toch wel een beetje beter waren of harder werkten. Maar het, er is geen uh, duidelijke lijn in te trekken, vind ik. Het zijn gewoon mensen die zitten er dan opeens. En, en die willen ook graag hulp. En die vinden het ook interessant om hun verhaal kwijt te kunnen vandaan dat ik dat boek heb kunnen schrijven, maar... Even terug ja. nog tot slot naar het begin. Zit Steve Jobs ergens op een podium... en vertel de mensen niet wie het is... en wat hij aan de man te brengen heeft? Ik denk dat dat toch niemand is die denkt... Keutjes, zegt. dat is een briljante man. Nou, kijk, ik denk dat Steve Jobs... Hè puur face value, hoe hij eruit ziet, niet per se een enorme indruk achterlaat. Overigens hij ziet hij altijd hetzelfde uit, spijkbroek en een zwart uh, t-shirt of, ja, of een truitje. Een cool truitje, ja, ja, en een ongeschoren en een beetje een kalig hoofdje en een brilletje. <kugt> dus dat maakt geen indruk, maar zijn verhaal wel. Hè. Ik zou films kunnen laten zien waarin hij altijd hetzelfde verhaal vertelt, ja. hè, bijna gewoonweg ik wil mensen helpen te exceleren middels die mooie producten van Apple. En dat is waar we toe bestaan. En dan zegt hij, misschien moet ik dat zeggen, uh, uh, hij zegt eigenlijk, uh, ik geloof in de gekken van de wereld. Hè, want diegene die gek genoeg zijn om te denken dat ze de wereld kunnen veranderen... zijn diegenen die het doen en die wil Apple helpen. Oké, okay, en ze zijn op zoek naar iemand die minstens even gek is. Hartelijk dank. We spraken met branding- en merken-expert Andy Mosmans. Hij is directeur van het communicatiebureau ARA... en schreef onder andere het boek Ondernemingssucces... hoe organisaties hun eigen toekomst creëren. Hartelijk dank voor uw komst. Graag gedaan.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 Netbeheerder Tennet kwam deze week met een rapport... waaruit blijkt dat de stroomproductie in Nederland tot 2018... met maar liefst 50 gaat groeien. Terwijl we enkele jaren geleden nog stroom tekort kwamen... en over de grens moesten inkopen... zal ons land de komende jaren... een van de grotere stroomproducenten in Europa worden. Bij ons aan tafel. Abel Kemeling van Energieadviesbureau Spring Associates. Goedemiddag. Goedemiddag. Ja, we krijgen dus... Uh, in plaats van dat we importeren omdat we 20% tekort komen... moeten we gaan exporteren omdat we overcapaciteit krijgen aan stroom. Hoe is dat ineens gekomen? Nou, uh, dat zijn denk ik twee factoren uh, tegelijkertijd. Aan de ene kant is uh, de Nederlandse en de Duitse markt... die zijn in toenemende mate één markt geworden... Uh, daar speelt Tenet, uh, overigens, die met dat rapport kwam, een grote rol in. Omdat Tenet ook netbeheerder in Duitsland is. En die koppelt dus actief die markten natuurlijk ook aan elkaar... En in Duitsland zie je een ongelooflijk tekort ontstaan de komende jaren... door de uitfasering van de kernenergie. Ja. En dat is natuurlijk vrij abrupt gegaan dit jaar naar Fukushima... maar zal doorgaan en er komt weer een klap zeg maar, tot 2022. Dan zijn alle Duitse kerncentrales van het net gehaald. En daar komen ze dus eigenlijk vreselijk veel stroom tekort. En wat zij tekort komen, kunnen ze niet zelf bijbouwen. Dat gaat gewoon niet snel genoeg. Waarom niet? Als, als wij kolencentrales kunnen bouwen, kunnen zij het toch ook? Ja, maar die van ons waren al gebouwd. Dus ja. wij zijn jaren geleden begonnen met, met, met plannen. En de eerste komen dus eigenlijk nu sorry, online. En het gaat overigens niet alleen over kolencentrales. Want mensen praten erg veel over kolencentrales. En dat begrijp ik ook wel in milieuproblematiek en dergelijke. Het zijn ook een hele hoop gascentrales of gecombineerde nee, hoe, centrales. Hoe, hoeveel komen voor... er in ons land bij die nu zeg maar, in opleveringsfase zijn? En... Um, het is om en nabij de 4000 megawatt aan kolen. En dat zijn uh, tussen de drie en de vijf centrales... waarvan we van nummer vier en vijf vrij zeker weten dat ze niet zullen komen... Dus ga er maar even uit dat het er drie zijn. En dan zijn het een paar gascentrales en dat is 6000 megawatt. Uh, dat is dan tot 2018. Hè? Dus het is in principe meer gas dan, uh, dan kolen nog steeds. En, en wie zijn daar dan eigenaar van? Wie gaan die stroom verkopen? Is dat Nuon, Eneco, Essent? Uh, en... Ja, het is Eneco niet. Eneco is eigenlijk uitsluitend leverancier. Uh, die hebben wel wat overeenkomsten met bedrijven die gascentrales uh, bezitten. Uh, het is inderdaad uh, Essent, dat is van RWE, een Duits bedrijf. Ja. Het is uh, E.ON, uh, ook een Duits bedrijf. Het is ElectraBel, uh, onderdeel van Suez, France. is Frans. En NU.ON, uh, met een Zwitserse eigenaar. Ja. Maar ja. de kolencentrale van NU.ON die gaat dus niet door... Uh, ja. Is, is dat 100 100%? Nou, dat lijkt me wel, ja. En gaan wij die stroom dan speciaal aan Duitsland verkopen? Als we nou, overcapaciteit hebben? Dat is waar het uiteindelijk natuurlijk op neerkomt. Zij hebben ondercapaciteit, wij hebben overcapaciteit. Dus dat zal we op een of andere manier... sluit dat vrij aardig op elkaar aan. En het goede nieuws voor de producenten is... dat ze de centrales die ze hadden gepland... nu dus ook daadwerkelijk kunnen gaan gebruiken. Moeten we als Nederland blij zijn dat we... Uh, op deze manier opeens nou ja, een grote producent in Europa hoorde? Ja, dat is, dat is een goede vraag. Ik, ik denk dat primair wil je niet echt exporteren of importeren. De efficiëntie van stroom werkt heel lokaal. Stroom is een spanning, die zet je op een net, dat is een lokale markt. Misschien dat je een radius van een paar honderd kilometer wil. Je gaat stroom niet door heel Europa uh, vervoeren. Uh, je gebruikt eigenlijk de netten, de verbindingen tussen landen... om oneffenheden weg te werken en te balanceren. Dus hoe dichter je bij nul import of nul export zit... hoe efficiënter het uh, natuurkunde gezien is. Uh, we hebben in het verleden heel veel geïmporteerd. Inderdaad, zoals u net zei, zo'n beetje 20%. Ik denk dat de piek zo'n beetje 2005 was. Inmiddels is dat omgeklapt. We zijn eigenlijk, denk ik, sinds 2009 al, al kleinschalige exporteur. Uh, en dat kan omhoog gaan, Nou ja, hoeveel procent het dan zal worden... dat hangt natuurlijk helemaal af van hoe de Duitse markt zich ontwikkelt. Maar het is voor de Nederlandse bedrijven wel gunstig... omdat de efficiëntie van de centrales daardoor hoger wordt... want ze staan vaker te branden. Dus dat levert wat ge extra geld op. En ja, dat levert extra geld op voor die buitenlandse maatschappijen. Op zich heeft Nederland daar toch niet zoveel aan? Nee, dat klopt. Waarom doen we het dan? Nou, wie, zijn, wie, wie, wie zijn we? Nou, u en ik. Ja, Hoe maar wij. En u en ik betalen de, die centrales niet. Het zijn de buitenlandse investeerders die de beslissing hebben genomen om die centrales te bouwen. Die beslissing hebben ze jaren geleden genomen. De Nederlandse politiek heeft ervoor gekozen om zich niet met die beslissingen te bemoeien. Die, uh, als je in Nederland een, een centrale wil bouwen, dan. Uh, Vraag je een vergunning aan bij een provincie. En dan krijg je hem en dan bouw je een centrale. Ja, maar dan begint het pas. Precies. Want, ja, want dan begint de poppenkast. En dat weet natuurlijk elke elektriciteitsleverancier. Want dan kunnen we in de slag met de milieuorganisaties. Nou, dat hebben die maatschappijen geweten hoe dat gaat. Ja, dat ja, klopt. Uiteindelijk en zijn ze er de Sommigen gekomen. hebben dat inderdaad uh, overleefd. En, uh, dus het is helemaal geen sprake van dat wij daar een rol in spelen. Het is geen politieke beslissing geweest. Het is een zakelijke beslissing geweest van ondernemingen die inderdaad in het buitenland bestuurd worden. Levert het werk gelegenheid op? Jawel, in Nederland. jawel. het zijn er toch investeringen uh, per, per megawatt van ongeveer een miljoen. Dus je moet ervan uitgaan dat we hier praten over, over miljarden aan investeringen. Dus dat levert wel degelijk wat op. Ja. En hoe erg is het die... Uh... Drie centrales die erbij komen, zegt u. Uh, die zijn gedeeltelijk kolencentrales. Dat zijn alle drie dat kolencentrales. Dat zijn wel echte vuilmakers. Dat zijn, uh, uh, is, de, is dat een, een ernstige zaak? Doe... Uh, ik denk het wel. Ik denk dat het, uh, dat het in ieder geval een ontwikkeling is... Uh, die niet in lijn is met waarvan we weten dat we het zo'n beetje moeten doen. Ehm uh, dus in die zin is dat, is dat geen goede zaak. We, uh, het is overigens niet zo dat als je naar het gemiddelde Nederlandse park kijkt... waar heel veel gas in zit en nog steeds meer gas bij komt... Mm -hmm. dat dat extreem vuil is. Dat is niet zo. We hadden uh, traditioneel gezien heel weinig kolen... En uh, de, in, uh, de investeerders hebben gemeend dat het voor de Nederlandse, het Nederlandse net een goede beslissing was om meer kolen in de mix te hebben, zodat je minder afhankelijk bent van de gasprijs. Maar het is toch curieus dat je op zelf bent dat de discussie over het uh, gebruik van fossiele brandstoffen voor de opwekking van de elektriciteit, dat die eigenlijk. Nou ja, steeds harder wordt en steeds groter wordt. Dat je dit soort beslissingen neemt. En kennelijk dus, zonder eigenlijk overleg te hebben met de Nederlandse regering. Je, je kan dat dus kennelijk regelen op provinciaal niveau. Ja, de Nederlandse regering heeft hier absoluut geen stem in gehad, heeft er ook voor gekozen om hier geen beleid op te ontwikkelen. Um, en dat, dat doet de Nederlandse regering eigenlijk in de energiemarkt in zijn algemeenheid niet. Dus de Nederlandse regering heeft geen visie over. Maar het is dat vreemd, waar... of niet? Het is buitengewoon vreemd. Ja. He, and, ik neem aan dat toch in andere landen, nou ja, Duitsland is natuurlijk het voorbeeld, daar is extreem natuurlijk wel een, een beheerspolitiek in ieder geval. Het is eigenlijk in alle landen in Europa anders. In Frankrijk... En waarom eh... zijn we dan een uitzondering? Omdat wij denken dat het onverstandig is om de markt de wet voor te schrijven. Omdat we natuurlijk in het verleden een paar keer een scheur in onze broek hebben gehad met industriebeleid. Bij het ministerie van Economische Zaken willen ze nog steeds niet praten over Fokker of over dat soort bedrijven. Nee. En ze zijn ontzettend bang om een visie te hebben over waar de industrie naartoe moet. Terwijl je zou denken die ministeries zijn daarvoor bedacht. Dat zou je wel denken ja. Ja. Ja, het is toch uh, heel apart. U zegt net, die grote bedrijven, buitenlandse bedrijven... die hebben dus dit grote economische belang. Die hebben dus die, die centrales gebouwd... en die gaan dan al die stroom opwekken en exporteren. We hebben er misschien een beetje werkgelegenheid van. Gaan wij als consumenten door die extra stroomopwekking minder betalen? Nee. Uh, ik denk het niet, maar dat heeft natuurlijk wel te maken met de, de, de dynamiek van, uh, van de totale West-Europese markt. Doordat de Duitsers een fors tekort hebben, gaan wij natuurlijk in principe meer betalen. Omdat we dat gat niet kunnen opvullen met alleen maar nieuwe centrales, zullen ook de oude centrales harder gaan draaien. Dus dat betekent dat alle niet-efficiënte eenheden tot de een nok toe worden opgestookt. En daarmee gaat de prijs omhoog. Dus de en dat prijs is eigenlijk gaat omhoog en we zijn vervuilend en... Uh, Levert, wat levert het ons nou uiteindelijk op? Maar het hangt op? Je moet de zaken natuurlijk wel een beetje uit elkaar uh, houden. Nou, Als we alleen maar dit, dit hadden gebouwd uh, en de Duitsers geen tekort hadden gehad... dan was de prijs waarschijnlijk niet opgelopen. De prijs loopt met name op door het Duitse tekort. Niet doordat wij extra bijgebouwd hebben. Um, maar levert de consument iets op? Nee, want de, de aard van het park verandert niet. De, de centrales die het duurst zijn, zijn nog steeds gascentrales. Dus die prijzen zullen min of meer gelijk blijven. Op zijn best en op zijn slecht gaan ze omhoog, omdat de Duitsers tekort hebben. Goed, heel hartelijk bedankt voor uw toelichting. We spraken met Abel Kemeling van energieadviesbureau Spring Associates. Het gaat goed met de antikaakbureaus of leegstandbeheerders, zoals ze uh, officieel genoemd willen worden. En die oorzaak is duidelijk, de grote leegstand van kantoren... en de ingestorte woningmarkt. Maar ook de toegenomen vraag naar goedkope en tijdelijke bedrijfsruimte... draagt er aan bij dat de bureaus de afgelopen jaren flink konden groeien. Bij ons te gast is Claudia Duinusveld... directeur van leegstandsbeheerder Ad Hoc, marktleider in Nederland. Goedemiddag. Goedemiddag. De volksmond heeft het gewoon over antikraakbureaus. Maar dat vindt u niet zo prettig, hè? In de volksmond wordt het inderdaad uh, antikraak genoemd. Eigenlijk uh, ja, noemen wij het liever gewoon leegstandsbeheer... omdat er veel meer bij komt kijken dan alleen maar tegen het kraken. Ja. U uh, voorzien... legt u dat eens uit? Wat komt er allemaal meer bij kijken dan? Nou, Wij, voor, wij doen tegen allerlei leegstandsrisico's uh, zorgen wij dat het beheerd wordt. Wat doet u dan? De verpaupering, onopgemerkte lekkages, leefbaarheid van de buurt. Uh, met name zeg maar voor, voor woningen dan. Maar kantoormarkten ook, dat er toch een bepaalde levigheid uh, blijft bestaan. Dus een bedrijf, een vastgoedbeheerder, die komt ja. dan op een goed moment bij u. Die zegt: hier, uh, de foto is ook de plattegrond. Dat wordt één zootje daar. Die hele buurt die is aan het verpauperen, wordt een rommel. Op het ogenblik uh, zijn de ratten de baas en uh, een paar uh, zwervers die nergens terecht kunnen. Kunnen jullie dat voor mij oplossen? Gaat het zo ongeveer? Ja, nou, ja precies. Wij, wij lossen dat graag uh, voor een vastgoedeigenaar op. Uh, en wij plaatsen dan met name nu in de kantoorpanden uh, ondernemers, uh, startende ondernemers, ZZP'ers. Uh, die daar dus tijdelijk uh, zich huisvesten... Hmm. om zo te zorgen dat er gewoon een, een goede representativiteit van het pand uh, blijft ja, bouwen. En dat het een beetje onderhouden wordt. Ja, absoluut. Moeten die mensen dat zelf doen, die daar huren... Uh, nou, ten eerste, ze huren niet. Ze zitten daar op, op tijdelijke basis. Dus ze mogen gebruik maken van het pand. Gratis? Te, tegen een, een geringe vergoeding. Ja, dat is uh, toch huur? <laughs> nee, dat is geen huur. Nee, nee, nee, nee. Wij, dat noemt u niet zo, omdat dat wettelijke rechten geeft. Wij hebben inderdaad een overeenkomst. Wij hebben goede juridische contracten. Uh, die ook bewezen zijn uh, dat ze ook gewoon daadwerkelijk... Uh, stand houden. Een uh, stand houden, inderdaad. Ja. Um, en dat ligt ook aan de hoogte van de vergoeding. Wij vragen ook gewoon een geringe vergoeding daarvoor. Maar daar zorgen wij wel voordat er inderdaad dat gaswater en licht zit er vaak bij. Uh -huh. En uh, tegenwoordig zorgen we ook dat er internet aanwezig is in de panden... Uh -huh. zodat de ondernemers daar ook gebruik van kunnen maken. En over wat voor ondernemers heeft u het dan, die daar geschikt voor zijn? Nou, we hebben veel uh, veelal uh, zeg maar, uh, bedrijven in de, in de grafische sector. Ontwerpers, reclamebureaus, maar ook de kleine uh, financiële administratiekantoor... Ja, je ziet een heel gemaleerd uh, gezelschap zeg maar, in de panden. Uh. En, en zijn dat altijd kantoorruimtes of is het ook woningen? Waarin... Nee, we hebben een, heel, een hele brede portefeuille. Uh, aan de ene kant hebben wij uh, de kantoor- en de bedrijfsruimte... maar ook de, de winkelruimtes. En daarnaast doen we ook veel woningen uh, voor corporaties. En dan praat je echt over grote projecten, sloopprojecten... waar we voornamelijk studenten en jongeren in laten uh. wonen. Dan worden kantoorruimtes ook wel eens gebruikt om te verhuren aan... Gewoon als woning? Dat werd in het verleden altijd wel heel erg gedaan. Uh, dat, dat is zeg maar in de oude term de anti-kraakbewoning, uh, uh -huh. als het ware. Uh -huh. En ja, wij hebben toen op een gegeven moment als eerste gezegd: van, Nou, wij willen graag conform bestemming het pand invullen. Uh, sowieso is voor de vastgoedeigenaar natuurlijk veel prettiger als er een kantoor in is. Qua representativiteit, ja. als er een bezichtiging is, als het pand uh, te kopen of te huur staat, uh, is het natuurlijk veel leuker om daar iemand met een kantoortje te werk te zien. Ja. Um, en daarnaast is het zo dat uh, om veiligheidsredenen... proberen we het gewoon te minimaliseren... om mensen niet in de kantoorpanden te laten wonen. In sommige gevallen gebeurt het nog wel, maar dan is het meer zeg maar, als het pand echt... dan heb je natuurlijk 24 uur echt uh, aanwezigheid als er iemand uh, ook woont. Soms is het een combinatie van bewoning, kantoor en uh, atelier... Maar in, tegenwoordig uh, plaatsen wij veel liever start- en ondernemers. Want het werkt ontzettend leuk. Ja. U heeft uh, allerlei panden. We hebben hier in de uitzending ook een paar keer grote vastgoedbeheerders gehad. Ja. Die gewoon als je een beetje doorvraagt natuurlijk vertellen. Ja, wij hebben bedrijven waar we in wezen. Ja, panden waarvan je denkt, nou ja, je kan er dus eigenlijk niks meer mee. Doet u daar ook niks mee? Is dat eigenlijk dan bestemd voor de sloop? Of gaat u daar helemaal niet over? Of zegt u ook wel eens tegen die mensen... nou ja, jou, de, ik, ik zal het tegen de grond trekken... en maak er een kinderspeelplaats van. Ja, nou, dat, dat, dat is niet aan mij om daar... Uh, nee, geen, nee, maar. maar in Nederland hebben we natuurlijk te kampen met, met structurele leegstand. Dat merken we heel sterk. Hoeveel, uh, eigenlijk, hoeveel vierkante meter kantoorruimte staat er leeg? Nou, momenteel staat er uh, 7 miljoen vierkante meter kantoorruimte leeg. Uh, ongeveer 14% leegstand. Dus fors, de, de geleerden en de onderzoekers uh, voorspellen niet al te veel goed... Uh, hey. zeg maar, uh, dat het gaat toenemen, de leegstand. Dus, dus uw branche gaat uh, explosief groeien. Hoeveel bedrijven zijn er die zich bezig, bezighouden met leegstandsbeheer? Nou, Adhoc bestaat sinds uh, 1990. Uh, toen ik, ik werk zelf bijna 14 jaar bij Ad-hoc. Uh, toen ik destijds daar begon, waren er een stuk of vijf, zes bedrijven. En inmiddels zijn er wel ja, tegen de 40, 50 bedrijven... die zich daarmee bezighouden. Maar er zijn maar een aantal echt grote uh, organisaties. Nou ja, goed, en wij zijn landelijk, je ziet nog wel eens regionale uh, partijen die, uh, die bijvoorbeeld kunstenaars plaatsen en de, meer de broed plaatsen. Okay. Uh, Want is dit een Randstadproblematiek of ook een uh, provinciale? Problematiek. Ik denk dat er door heel Nederland... of er is in heel Nederland uh, uh, leegstand. Er zijn zelfs ook een uh, aantal gebieden. Er zijn ongeveer twintig gebieden... die toch wel twee derde van, uh, van de leegstand uh, voor rekening oh. nemen. Maar, maar Amsterdam bijvoorbeeld spant daarmee de kroon. Ja. Maar ja. krijgt u nou ook wel eens aanbiedingen... waarvan u eigenlijk denkt... Of, uh, even terug naar die vorige vraag... Ja. van moet dat gewoon niet tegen de grond? Uh, nou ja, goed. Wij worden ingeschaakt om een tijdelijke oplossing... Uh, daarvoor uh, ja. te verzorgen. En uh, wat uiteindelijk een vastgoedeigenaar daar zelf mee gaat doen, ja, die, soms zit ze daar wel mee in hun maag. Van ja, moeten we het gaan slopen? Uh, gaan we het renoveren? Gaan we het transformeren? Ja, daar is, dat is natuurlijk een hot item de, momenteel. En wat gebeurt er als er inderdaad uiteindelijk iemand komt... die zegt, nou, ja, dit, dit gebouw in zijn geheel is met te groot... maar uh, zoveel vierkante meter wil ik wel hebben, wil ik wel kopen. Wat gebeurt er dan? Haalt u dan uw huurders eruit... en die zet je zeven etages hoger? Of wat gebeurt er dan? Nou, als wij een pand in beheer krijgen... dan gaan wij vooraf met de eigenaar spreken nog af... welke units wij daar de, de invulling geven. Meestal is dat op de braak en de gevoelige plekken van het pand. Ja, dat is zichtlocatie. rond. We gaan de grond: de eerste etage. Uh, maar soms zegt een eigenaar, ik wil graag daar een soort business center van maken. En, en plaats daar alsjeblieft inderdaad uh, allemaal ondernemers in. Dus te meer levigheid krijg ik in het ja. pand. En op het moment dat het pand verhuurd of verkocht gaat worden, dan. Ja, uiteraard uh, hebben wij gewoon een korte opzegtermijn. Ja. ja, daar moeten we het natuurlijk zo ook nog even over hebben. Want een korte opzegtermijn, dan zit je net lekker met je nieuwe bedrijfje als ja. ZZP'er. Want je ging voor een habbekrats uh, in een, in een leeg kantoorpand ja. zitten. Uh, en dan mag je er binnen vier weken weer uit. Nou, dat, de, het is zo dat, uh, omdat wij ook best wel een grote organisatie zijn... Uh, we kunnen geen doorschrijfplek garanderen. Maar ik moet toch eerlijk zeggen, 9 van de 10 keer lukt het wel... om een ondernemer weer te plaatsen. Nee, met ja, maar je moet toch meteen gaan. Dat, Huis... dat het gaat... wel ja, ja toch? Ja, nou ja, maar, en het... ja maar je ja... hebt net je briefpapier en alles klaar. Bewijs, en dan moet je toch weer naar een ander adres. En dan zit je waarschijnlijk ook niet op te wachten als beginnend ondernemer. Nou, eigenlijk alle ondernemers die wij, wij plaatsen zijn uh, flexibel. Uh, en die vinden het gewoon ook ontzettend leuk om op een andere locatie weer te zitten. En wij adviseren wel... Want anders dan zaten ze thuis op een zolderkamertje. Precies. Ja. En uh, wat betalen ze gemiddeld eigenlijk? Nou, het is zeg maar gemiddeld tussen de 250 en de 350 euro per maand. Uh, wat de en onder... dat is elektriciteit, internet en ja. water. Ja, tegenwoordig zorgen wij... We hebben inderdaad samenwerkt met een, ook een internetbedrijf... waar we dus uh, uh, flexibel internet hebben. Uh, en wij zijn nu ook met een project bezig... wat ontzettend leuk is, waar dus allemaal flexplekken worden gemaakt. Uh, dat is in Hilversum hier. Ook handig natuurlijk. Heel leuk. Ja. En door dat flexwerk. Wat verdient u er dan eigenlijk nog aan? Van die 250 als het elektriciteit en water en internet eraf gaat. En je moet ook nog de baas van het pand uh, iets geven. Nou, maar wij dat... leven door het feit dat wij, wij draaien op volume. Dus wat dat betreft, uh, we hebben uh, behoorlijk wat, wat panden in, uh, in ons bezit. We hebben in de afgelopen jaren denk ik wel... Nou, zeker wel 50.000 mensen uh, gehuisvest, bewoningen uh, en ondernemers. Dus ja, wij, uh, wij calculeren dat in, zeg maar, in, in de volume. Ja, maar dat, dat is een volume van het soort ondernemer dat hè, klein is, net begint. Ja. De ZZP'ers, die hebben het ook zwaar in deze crisis. Heb je daar betrouwbare betalers aan? Ja, dat gaat eigenlijk heel goed, want het is, in, in zoverre is het een hele lage vergoeding. Ja. En uh, ze zijn zo ontzettend blij dat ze in, in zo'n pand kunnen zitten. En op het moment dat ze als een goed huisvader, hè, zoals wij dat noemen, uh, zich gedragen... Ja, dan zullen wij ons, uiteraard ons uiterste best doen om te herhuisvesten. Maar als ik dit zo hoor, dan is het eigenlijk verbazingwekkend... dat gewone kantoorruimte nog aan die zzp'ers uh, verhuurd wordt. Nou, ik denk dat een vastgoedeigenaar die wil het liefst aan een grote partij uh, verhuren. En die hebben natuurlijk een eigen vaste vierkante meterprijs... die ze daar toch wel voor... Ja, ja. Nee, maar ik winnen. heb het natuurlijk over die zzp'ers. Als je deze keuze hebt, en kennelijk ruim voorradig... waarom zou je dan überhaupt nog voor een normale prijs... Uh, voor een commerciële prijs gaan huren? Nou, onze intentie is in ieder geval die groep op weg te helpen. Uh, om ook inderdaad uh, financieel uh, draagvlak te creëren. Om uiteindelijk wel naar de reguliere markt te gaan. Want dat is uiteindelijk voor iedereen natuurlijk beter... Uh, dat ze gewoon of een pand kunnen gaan huren of ja. kunnen kopen. Maar die flexplekken, dat is natuurlijk ook een goed plan, inderdaad. Dat je zoveel mogelijk kantoorruimte gewoon voorziet... voor plekken waar iedereen maar gewoon kan gaan zitten. Ja. En nou, dat, zal, uh, dat zal ook wel de toekomst zijn, waarschijnlijk, met het nieuwe werken. Met het nieuwe werken ja. merk je heel sterk dat daar behoefte aan is. En uh, we draaien nu inderdaad daar ook een... Uh... En dat kost dan één flexplek? Want dan heb je dus niet een één. Heel... Een hele etage of een hele plek. Nou, we hebben dat dat, dat varieert ook een beetje van, uh, van... als iemand een maand of twee maanden daar gebruik van maakt of een dag. Uh, maar we gaan daar in dagdelen, zeg maar, de vergoeding uh, uh, plaatsvinden. Volgens mij praten we over, nou dan is het 50 euro voor een dagdeel. Uh, maar dan heb je wel internet en alle voorzieningen zijn Steen. aanwezig. Hartelijk dank. Dan kijk je in een wereld die wij in ieder geval niet kenden. U hoorde Claudia Duinersveld, directeur van Leegstandsbeheerder... En dus niet de jante kraker. Ad-hoc, hartelijk dank voor je kom. Graag gedaan. Tros in Bedrijf is ook te vinden op Twitter. Twitter.com schuine streep Tros in Bedrijf. En bij ons is aangeschoven na een lange vakantie... Willem Overbos van het MKB Service Desk. Was het fijn? Het was heerlijk in zuid ja. Dat je mooi weer? Goed weer. Daar mooi wel. zo. Nou, zoals we gewend zijn, gaan we het opvallendste ondernemersnieuws... het MKB-nieuws met je doornemen. Ja. Um, als eerste, uh, werkgevers, dat uh, was ergens een, uh, een rapport over... een onderzoek van een bureau, dat heet 365 uh, Slash Zin of zo... die zeiden dat werkgevers het interessant vinden... om veel meer te weten van privé-informatie van hun werknemers. Hoe zit dat? Ja, uit dat onderzoek onder 800 werkgevers en 1600 werknemers. Dus een groot onderzoek van LNA 365, uh, blijkt dat 75% van de werkgevers... meer wil weten van zijn werknemers. Waarom? Gaat ze toch niks aan? Nou, het gaat ze wel niks aan, want wat, uh, wat uit dat onderzoek blijkt... is dat enerzijds werknemers ook meer willen delen. Ja, de privé-werkbalans is natuurlijk typisch een onderwerp... wat de afgelopen jaar, jaren veel in het nieuws is. Waar veel bedrijven ook mee bezig zijn om dat uit te stralen. Nou, wat zij hebben onderzocht, is dat met name het belangrijk is om te weten... Van waarom is die balans nou zo belangrijk. En als je als werkgever gewoon iets meer weet van die privé-situatie van die werknemer... En die werknemer stelt er ook prijs op om dat met je te delen. Dan heb je natuurlijk een gezonde dialoog. Maar wat wil die werkgever weten? Ik, ik dacht dat hij wilde weten: van uh, doe, doe jij gevaarlijke skivakanties? En heb je daarom je been gebroken? Want dan mag dat niet meer of zo. Nee, dat zou een beetje negatief zijn. Het positieve ervan, in ieder geval zo leggen zij het ook uit... is dat hoe meer je van elkaar weet, even heel plat gezegd... hoe prettiger de samenwerking is... en ook hoe beter je kan inspelen op dingen als stress, een onrust voorbeeld. thuis, zwangerschappen. Noem het allemaal maar op. Een voorbeeld is dat als iemand uh, op je werk zit... ik ken het ook uit mijn eigen bedrijf... iemand zit gewoon vaak moe uh, achter zijn bureau naar zijn computer te staren... En je ziet dat en je gaat erover in gesprek... want daar zit natuurlijk bij heel veel werkgevers en managers... en leidinggevenden en ook ondernemers, Er zit een drempel. En hier gaat het juist over die drempel. Als je die drempel overstapt en je gaat wel met die werknemer even in gesprek... gewoon vriendelijk en open en je zegt goh, uh, is er iets aan de hand, kan ik iets voor je betekenen... Hè? dan blijkt het dat heel veel werknemers dat waarderen... en dat je dan gezamenlijk heel snel kan komen tot een oplossing. En dat kan dus zijn die privé-werkbalans bespreekbaar maken... maar ook meteen invullen. Goh, als je thuis ergens uh, mee zit... Nou, dan geven we je wat meer ruimte om dat op te lossen. En door die dialoog heb je uiteindelijk minder verzuim. En daar gaat het natuurlijk En dat om. krijg je dus door openheid, die kennelijk dus ook door de werknemers zelf uh, ja. min of meer gewenst is? Het blijkt dat uh, het merendeel, en kan kan we allemaal percentages gaan opnemen, maar het merendeel ook. van de werknemers, en met name hoe ouder de werknemer wordt, hoe meer die het ook op prijs stelt uh, om daarin uh, betrokken te worden, uh, hoe tevredener die werknemer is, hoe beter die werk-privé-balans. En dus die betrokkenheid, en dat verlaagt gewoon verzuim en verhoogt dus arbeidsproductiviteit. En er is geen werkgever die zegt dat dat niet fijn is. Ja. Dan gaan we even naar een ander onderwerp. Dat gaat over de beveiliging. Uh, we weten in Engeland bij al die reilschoppers dat camerabeelden worden nu uh, uh, online gezet om die reilschoppers te pakken te krijgen. Uh, nou, dat wordt in Nederland uh, uh, door de politiek niet zo. Uh, uh, Omarmt dat soort dingen, maar bewakingscamera's zijn natuurlijk wel handig om criminelen op te sporen en daar schijnt de kwaliteit heel slecht van te zijn. Ja, MKB Nederland samen met de politiek en de politie die zetten zich daar ook voor in. Het blijkt dat de, de camerabeelden die bij bedrijven gemaakt worden van hè, criminaliteit, inbraak, cetera, van lage kwaliteit zijn. Um, nou, dat komt natuurlijk omdat of natuurlijk even hele korte uitleg. Wat is nou kwaliteit? Het zijn camerabeelden die worden gemaakt door vaak een relatief goedkope camera opgeslagen op een uh, zeg maar, laten we even een videorecorder noemen of een digitale recorder en afhankelijk van de kwaliteit van beeldopslag dus hoe hoger je de kwaliteit wil laten opslaan hoe meer opslagcapaciteit je nodig hebt hoe beter je het systeem moet zijn. Nou daar moeten veel van die... kiezen mensen voor de goedkoopste oplossing. Mensen kiezen voor de goedkoopste oplossing. Dat is één. Twee uh, is dat in die beveiligingswereld natuurlijk nog heel veel. Uh, ja, systemen worden verkocht die nog niet helemaal gedigitaliseerd zijn. Dat wil zeggen dat ze niet online beschikbaar zijn. Dus je koopt een server, je koopt een camera, die zet je neer... en daar sla je je beelden mee op. Terwijl er ook trends zijn. Uh, dat, dat, is, he, dat maakt het internet mogelijk. Je kan nu al op je iPhone, iPad... Uh, inloggen op camerasystemen die gewoon uh, op het internet zijn aangesloten. En dat is een ontwikkeling die bijvoorbeeld bedrijven als cameramanager.com... die zijn daar helemaal op ingespeeld. Het enige wat je moet doen, is je koopt een IP-camera, uh, een, IP een internetcamera... die hang je uh, in je bedrijf op, je plugt hem in het netwerk... En voor de rest is het door zo'n externe partij helemaal gefaciliteerd. En ben je ook meteen, heb je je beelden, gehoge kwaliteit, langer opgeslagen. Uh, en daar heb je wat aan. Nou, dat is natuurlijk voor de politie heel belangrijk. Maar er zijn meer voordelen dan Want dat. die pakken namelijk nooit iemand op? Nee, het blijkt ook dat van die meldingen... Uh, 95% van de meldingen die bij een meldkamer binnenkomen zijn vals. En op het moment dat jij... Nee? Dat is enorm veel. En je hebt tegenwoordig, of sinds 2008, heb je ook als ondernemer de verplichting om het te verifiëren. Oftewel, als je een melding krijgt dat er iets in je bedrijf gebeurt, en dat kun je met die camera's op bewegingsdetectie, dan gaat er een alarm, gaat bij die alarmcentrale af, bij de meldkamer. 95% van die gevallen. Oh, ah, dat, dat gaat is het... weer een oude bronvlieg, of daar heeft er weer is een deur een over Maar je moet dat wel verifiëren. Ja, ja, ja. Nou, dan kun je natuurlijk heel veel werk besparen als je daar iemand langs laat rijden om dat te gaan controleren, kost je 75 euro ja. kosten. Dus op du moment dat je dat online hebt, zeg je gewoon tegen zo'n beveiligingsinstantie, hier is de login. Kijk maar en uh, meld het maar af. Um, daar zijn enorm veel voordelen aan. Daarnaast zie je ook dat, hoe beter die, uh, die camera systemen zijn ingericht, je als ondernemer ook kan gaan letten op... He, staan in de winkel de, de schappen goed ingericht... staat het promotiemateriaal op de juiste plaats. Je gaat winkeldiefstal van eigen personeel ook tegen. er zijn meer voordelen dan alleen dat. En het mooiste is ook dat in 2011... dat 10 miljoen beschikbaar wordt gesteld door de overheid... Kijk, om hiermee aan de slag te gaan. Er zijn een soort subsidies dus? Er is een subsidie. Uh, en die kun je aanvragen ja, bij, bij? Bij jou www, zeker? Ja, via okay. ons ook. Maar bij oh. zaak.nl dat is van de overheid. Staan voor je zaak. Ja. 10 miljoen, uh, je kan 300 euro subsidie krijgen voor een scan... en tot 700 euro vergoed ja. voor investeringen in beveiliging. En dat en, is natuurlijk mooi. En de camera kan ook me leuk mee, uh, mee op vakantie naar Zuid-Frankrijk. Je kan dan weer even via de iPhone kijken of ik hard aan het werk is. Dat is helemaal mooi. Oké, okay. Willem Overbos hoort u van MKB Services. Hartelijk dank. Na het nieuws van twee uur, dan zijn we weer bij u terug... met innovatieve plannen voor een snel veranderende arbeidsmarkt. Wat ons betreft heel graag tot zo dadelijk. Samen thuis. Samen dros. In Opium, het cultuurmagazine van Radio 1. Onder andere een gesprek met grafisch vormgever Wim Kraul. Ik schets heel weinig. Over zijn beeldbepalende werk voor het Stedelijk Museum. Maar hoe dan ook. Kritiek maakt je alleen maar sterk. Zijn typografie. En ik haal uh, van die onversierde letter, Die recht voor zijn letters. En vormgeving in het algemeen. Ik vind dat de richting van merken die mij niet zo aanspreekt. Opium, straks tussen half drie en half vijf.